7 uur. Door Altmegens met het NOS-journaal. De brand in de Notre-Dame is onder controle. De totale schade in de beroemde kathedraal in Parijs is nog niet bekend. Maar duidelijk is dat twee derde van het dak is verwoest. Ook is de torenspits ingestort. De Franse autoriteiten zeggen dat zeker 30 van de kunst en reliquieën is gered. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de twee vierkante torens... en het geraamte van de kerk. De brand ontstond waarschijnlijk na werkzaamheden... De Franse justitie vermoedt geen opzet, maar doet wel onderzoek. President Macron zegt dat de Notre-Dame wordt herbouwd... en er komt een internationale inzamelingsactie. De eigenaar van modemerken Gucci en Yves Saint Laurent... heeft 100 miljoen euro toegezegd voor de wederopbouw. Het Rusland-rapport van speciaal aanklager Muller... wordt donderdag deels openbaar gemaakt. Muller heeft volgens minister Barr van Justitie... geen bewijs gevonden voor samenspanning... tussen het campagneteam van president Trump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 Het weer, de ochtend begint zonnig. In het zuiden later op de dag stapelwolken. En vanavond kan daar lokaal een bui vallen. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen vergelijkbare temperaturen. Dan is ook een onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met dagelijkse files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en Diemen noord 10 minuten vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam ook 10 minuten oponthoud. Daar rijdt het langzaam tussen Volendam en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Broke down, but you crying anyway. Cause you all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. End the day. in the beautiful game and together at the end Dan voort heeft het. En jij beleeft het. <tiedat> www.zfmzandvoort.nl you Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. zu